De wedstrijd zou de afsluiting zijn van de open dag van NEC die vandaag wordt gehouden. In Amsterdam zijn gisteravond zeven mensen gewond geraakt nadat iemand een politiepaard een klap had gegeven. Dat gebeurde in een steeg in de buurt van het Rembrandtplein. Het paard schrok zo van de klap dat het dier begon te stijgeren. Zeven mensen raakten raakte licht gewond. De ruiter en het paard vielen bij het incident op de grond. De ruiter bleef ongedeerd, maar het paard raakte kreupel. In het centrum van Amsterdam waren gisteren veel mensen op de been vanwege de Gay Pride...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 Bij gevechten tussen het Turkse leger en Koerdische strijders in het zuidoosten van Turkije zijn zeker 19 mensen omgekomen. 22 mensen raakten gewond. Volgens de Turkse autoriteiten vielen de Koerdische strijders een legerpost aan. De Turks regering vreest dat Koerden vanuit Syrië zich aansluiten bij de PKK. Die verboden beweging strijdt in Turkije al jaren voor autonomie. Het weer vooral langs de kustbuien die zich vanmiddag richting het oosten verplaatsen en ook neemt de kans op onweer flink toe. Het wordt 22 tot 25 graden en ook de komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het en... Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Korte file staan in de randstad op de A1 Amsterdam Amersfoort in beide richtingen bij Muiden. Naar de brugopening 2 kilometer. Tot zover de verkeers...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 In Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Net nu. Take some skins. Jazz begins. En you take a bass. Man, now we're getting some place. Take a box. One that rocks.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 Maar het is natuurlijk al een tijdje voorbij dat opstaan. Maar in verband met het jazzfeest van dit weekend presenteert het jazzteam van CFM een extra lange uitzending van 4 uur. En ik, Tom Hendricks, verzorg het laatste uur van 1 tot 2. En omdat het alweer lunchtijd is, geef ik vanmiddag een BBB, een Big Band Brunch... Laat ik dan maar meteen beginnen met die fantastische big band van de Amerikaanse luchtmacht, die Airman of Note. In 1950 opgericht om de naam en muziek van Major Glenn Miller in ere te houden. Een fantastische band die inmiddels ruim 60 jaar bestaat. Hier met die mooie compositie van Thelonious Monk, Round Midnight, met zang van de Canadese actrice en zangeres Tracy Wright. Dit is natuurlijk helemaal verkeerd. We gaan opnieuw beginnen met de Emman of Note. To tell, round the midnight, round the midnight. an old man Het was een heel oude, daterend van 16 januari 1938. Big John's Special. Gespeeld door de band van clarinetist Benny Goodman in de Carnegie Hall in New York. Hij was de eerste die jazz speelde in deze beroemde concertzaal. En er was in eerste instantie enorm veel weerstand tegen een jazzconcert in deze tempel van de klassieke muziek. Het concert was echter een enorm succes en versterkte de reputatie van jazz. Als kunstvorm. Een eigen band hebben. dat is door de jaren heen altijd de wens van topmuzikanten geweest. Zo ook bij trompetist Harry James. Van 1937 tot 1939 speelde hij bij Benny Goodman. Maar toen begon het ook bij hem te knellen en richtte hij zijn eigen band op. Harry James en zijn band in de Sugarfood Stamp. Beleefden orkestleider Count Basie en vibrafonist Miles Jackson samen een primeur. Ze maakten een album nadat Jackson drie jaar eerder al eens had gespeeld met een klein combo van Basie. Tot 1978 had Count Basie nooit een vibrafoon in zijn orkest gehad. En Jackson had tot die tijd nooit met een big band gespeeld. Er ontstond een soepel swingend album waarvan ik zojuist het explosierijke. Shining Stockings liet horen Saxofonist Bill Holman is vooral bekend geworden door zijn eigen composities en unieke arrangementen die hij schreef voor veel orkesten zoals zijn eigen bands en die van Count Basie, Woody Herman Jane Mulliken, Maniard Ferguson en vooral ook Stan Kenton Holman bepaalde dan ook een tijd lang de sound van een Kenton band zoals in het verrassende Bill Kenia, Stan Kenton Ara Bill Holman. Dit was een van de eigen bands van toparrangeur Bill Holman met het overbekende Isn't She Lovely. Als jazztrompetist stelde Quincy Jones niet veel voor, maar ook hij ontpopte zich als een groot componist en arrangeur. Aanvankelijk nog in de jazz, maar hij verbreedde later zijn terrein met de pop en filmmuziek. Van hem en zijn big band vond ik een aparte uitvoering van Moody's Mood for Love. De band werd versterkt met saxofonist James Moody, Take Six, Brian Knight en Rachel Farrell. Moody's Mood for Love. Why. I'm really feeling in the mood for love So tell me why I stopped to think about this weather My dear about weather? This little dream might fade away There I go I'm talking out of my head again. So baby won't oh, you come yeah. and put our two hearts together That would make me strong and brave I won. I'm not afraid. I'm not afraid. If there's a cloud up above us, go on and rain. I'm sure our love together would endure a hurricane. Oh, my baby, won't you please let me love you and get a release from this awful misery? Thank <laughs> you. Adventures of Me, gespeeld in 1960 door de droomband van de bariton saxofonist Jerry Mulliken. Als 19-jarige schreef Mulliken al arrangementen voor big bands en het was zijn grote wens zelf zo'n band te hebben. De poging in 1957 mislukte, maar mede door zijn unieke samenwerking met ventieltroemonist Bob Brookmeyer lukte het wel in de jaren 60 jazz in een big band bijeen te brengen. Het was een hobbyband, want veel geld was er niet. De vrijgezellen verdienden dan ook minder dan de getrouwde muzikanten. Maar dankzij de drijvende kracht van Broekmeijer kon de band een tijd bestaan en zelfs een Europese toename maken. Maar uiteindelijk maakte geldgebrek een eind aan de aspiraties van Mulligan. In deze Big Band Brunch wil ik toch nog even laten horen dat een Big Band uitstekend als begeleiding kan dienen. Count Basie... Heeft heel wat zangers begeleid Zoals good old jazz groener Tony Bennett met soulzanger John Legend in het zwingende Sing Your Singers Brothers Sisters Listen to what we say Groaning and groaning Won't drive Those blues away Lift All done wrong you sinners Drop everything Let the harmony ring Up to heaven Sing you sinners Just wave your arms All about Let the Lord hear you shout Pour the music right out and sing you sinners Whenever there's music The devil kicks You don't allow music by the river Styx You're wicked and you're depraved You all misbehave If you want to be saved Sing you sinner Well up until now, we've been asking everybody to sing But if you won't sing, come on, dance Okay. Hey De slot van deze Big Band Brunch was dit. De aloude oude St. Louis Blues in een modern jasje gestoken door de eminente arrangeur en bandleider Jill Evans. En hiermee komt het eind aan 4 uur 7 Jazz ter ere van het Jazz Festival. Vanmiddag is op het strand bij diverse paviljoens nog van jazz te genieten. En anders verwijs ik jullie naar volgende week zondag. Want dan is het natuurlijk weer 7 Jazz. Dus zeg ik samen met de Jens Schuur en de band van Count We Will We Together again.